10 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. In Marokko kunnen mensen vandaag hun mening geven over herziening van de grondwet. Via een referendum kunnen de Marokkanen aangeven of het parlement en de regering meer macht krijgen dan koning Mohammed. Met het referendum wordt ingespeeld op de Arabische lente. Door toe te geven aan de roep om hervorming, zou de koning massaprotesten als in Egypte en Tunesië proberen te voorkomen.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 De Raad voor Cultuur vond verder dat ook de musea moeten bijdragen aan de bezuinigingen. Staatssecretaris Seilstra voelde daar niets voor en legde het advies naast zich neer. Het Openbaar Ministerie in New York twijfelt of het de rechtszaak tegen oud-IMF-topman Strauss-Kaan moet voortzetten. Bronnen binnen justitie hebben dat bevestigd aan Amerikaanse media. De aanklagers twijfelen aan de betrouwbaarheid van het kamermeisje dat Strauss-Kaan beschuldigt van verkrachting. Correspondent Ilko Bos van Rozentraal. Ze zou de dag na de arrestatie van Strauss-Kaan een telefoongesprek hebben gevoerd... met een kennis die in de gevangenis zat voor drugshandel. En ze zou opgetogen tegen hem hebben gezegd dat er nog wel wat geld viel te halen. Nou, verder zou ze een ton op haar rekening hebben staan, 100.000 dollar de afgelopen jaren verzameld. En ze zou ook over vijf telefoons beschikken met hele hoge rekeningen. En dan zou ze ook nog gelogen hebben over haar asielaanvraag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 Hoe deed dat in een toespraak tijdens de viering van het 90-jarig bestaan van de partij? Zegt correspondent Wouter Zwart. Als je de, de toespraak vanmorgen hoorde van partijsecretaris Hu Jintao... die zat echt vol van die ja, bekende socialistische slogans hè, als dien het volk. Als je die hoorde dan zou je denken dat we nog volop uh, in het Sovjet-tijdperk zitten. Hè. Uh, maar feitelijk is China natuurlijk al lang een uh, kapitalistisch land geworden. Hu Jintao maakte nog eens duidelijk dat de communistische partij... de samenleving in een ijzeren greep wil houden. Ook zei hij dat China ongekende veranderingen doormaakt... die onvermijdelijk tot conflicten en problemen leiden. Volgens hem is het de taak van de partij om die conflicten te minimaliseren. Het weer nog wisselen bewolkt en enkele buien. Vanmiddag van het westen uit droger en meer zon. Het wordt 17 tot 20 graden. Morgen meer bewolking, vrijwel overal droog en 16 tot 20 graden.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 Lees alles over parket en houten vloeren. Bestel nu gratis het parketboek op Bruinsilparket.nl. Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen Nederland. Ben Kokkelman. Werkgevers luiden de noodklok over de kabinetsplannen voor het hoger onderwijs. Gewelddadige Scarface-bende lijkt nu Nederland binnen te dringen. In Duitsland worden ze langzamerhand gek van onze betuwelijn. lijn En so and, and En het ochtendhumeur van Siska Dresselhuis, Het is 4 over 10. Het vervolg is dit van Caro. Goedemorgen, Nederland. De werkgevers, namens en heren, luiden de noodklok over de kabinetsplannen voor het hoger onderwijs. De organisaties VNO, NCW en MKB Nederland stellen onder meer dat de beroepsopleidingen die geen uitzicht bieden op een baan, moeten verdwijnen. Staat in een manifest dat vandaag wordt uitgebracht. Onderwijsspecialist van de twee werkgeversorganisaties is Gertrud Visser. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat deugt er nou weer niet? Nou, wij zijn in het algemeen uh, ja, toch bezorgd over het gehele onderwijs. De afgelopen jaren zijn er uh, ja, heel veel signalen geweest dat het toch uh, niet echt goed gaat in het onderwijs. Op dit moment wordt dat gelukkig uh, vrij voortvarend ook opgepakt door ja. de beide bewindslieden. Maar wij willen samen met Beter Onderwijs Nederland toch nog even een signaal geven van... jongens, het is ook heel belangrijk, hè? onderwijs is heel belangrijk voor ons land. Dus uh, we moeten echt uh, gezamenlijk hard aan de slag. Ja, ik zei net, uh, beroepsopleidingen die geen uitzicht bieden op een... Mogen weg? Ja, nee, wij zeggen inderdaad dat er te veel opleidingen zijn die uh, heel veel leerlingen trekken omdat ze zo leuk klinken of zo'n leuke inhoud hebben, maar waar wij in het bedrijfsleven voorbeeld? eigenlijk geen behoefte aan hebben. Bijvoorbeeld voorbeeld? Uh, paardenmanagement. Hoe wat? Paardenmanagement in het HBO. Wat is dat? Een. Uh, nou ja, als ik het zo hoor, dan denk ik dat dat opleidt voor manager uh, open manege of zoiets dergelijks. Maar die hebben we in Nederland natuurlijk maar heel beperkt nodig. En zo zijn er uh, meer, je hebt ook allerlei opleidingen in de evenementensfeer, waarvan bijvoorbeeld onze branches op dat terrein zeggen, nou we hebben er wel wat mensen nodig. Zo pakken we 20, 25 per jaar. Maar we hebben het niet uh, nodig dat er vervolgens uh, 6, 7 uh, ROC's in dit geval uh, die je opleidingen aan gaan bieden. Ja. Dus uh, wij zeggen van, er moet meer overleg komen tussen onderwijs en bedrijfsleven. Daarbij moet onderwijs duidelijk, aan, of wij duidelijk aangeven wat we de komende jaren nodig hebben. En het onderwijs zal daar aan moeten luisteren. Ja, maar het is toch niet alleen een kwestie van vraag en aanbod. Uh, want uh, ik kan mij nog herinneren dat in de jaren 80 en begin jaren 90 iedereen zei... je moet vooral geen leraar worden, want daar sterft het van in Nederland. Vervolgens ging niemand meer naar de PABO toe... en vervolgens zaten we een paar jaar later met een enorm tekort aan leerkrachten. Ja, nee, dat is gelijk. Je moet erg opleveren. Tantatje ja, erg opletten voor de varkenscyclie. Aan de andere kant, het is uh, uh, wel veel beter op elkaar af te stemmen dan nu het geval is. En je, moet, je kunt natuurlijk nooit één op één zeggen dat de komende jaren hebben wij zoveel nodig. Maar je kunt wel heel duidelijk tendensen aangeven in welke richtingen de komende jaren we grote ontwikkelingen verwachten. En in welke richting dat absoluut niet is. En we dus zeker geen zeven opleidingen nodig hebben. Ja. Het gaat echt over de grote getallen. Maar ja, als je nou toevallig niet goed bent in een van de richtingen waar dan toekomst in zit... Ja, kijk, ik denk dat er altijd wel een richting te vinden is waar wel toekomst in zit. Uh, um, en dan komen we op de studie- en beroepskeuzevoorlichting. Nou ja, als we hier een enorm, het... to enorm toeristische sector krijgen... dan is paardenmanagement misschien wel heel belangrijk geworden opeens. Nou, ik denk niet dat dat het geval zal zijn. Uh, ik ook zit, niet eigenlijk, uh, maar goed. De is daar vrij gaf verzadigd. <laughs> dus uh, kortom, het gaat erom dat er gewoon betere overleg komt tussen onderwijs en bedrijfsleven op dat terrein. Goed, uh, en, maar goed, wie heeft het dan voor het zeggen? Nou, ik denk dat ze uh, uh, we het samen voor het zeggen moeten hebben. Kijk, wij hebben zicht op de arbeidsmarkt. Wij kunnen aangeven waar we uh, de komende jaren behoefte aan hebben. En het onderwijs heeft verstand van onderwijs. En hoe ze mensen daar naartoe moeten leiden. Ja. Nou, in dat opzicht, denk ik, zit je echt niet in elkaars vaarwater. Dan moet je bereid zijn om met elkaar zaken te doen. Ja. De overheid, zegt u ook, moet de kwaliteit van de lerarenopleidingen gaan bewaken. Is dat geen open deur? Uh, nee, dat is helaas geen open deur. Uh, um, we zien dat uh, uh, gewoon, uh, ja... Het... Het niveau van de leraren niet overal datgene is wat we zouden willen. En er is vrij veel kritiek geweest, ook de afgelopen jaren op de PABO's bijvoorbeeld. En wij zeggen van, nou, dat is ontzettend belangrijk. Leraarsberoep is heel erg belangrijk. Hè? Goede leraren voor de klas, daar gaat ja. het om in het onderwijs. En daarom zullen er toch minimum eisen aan het curriculum gesteld moeten worden. En zou je wellicht ook naar centrale toetsing moeten. Ja. Halbe Zelstraat, dat is de staatssecretaris van onderwijs, die vindt dat we af moeten van de zesjescultuur, riep die van de week. En dan krijgt meteen weer het halve land over zich heen. Dus wat verwacht u eigenlijk als u zegt, als je niet voor de toekomst wilt studeren, dan moet je maar weg? Ja, kijk, het is natuurlijk heel makkelijk om direct te zeggen van, nou overdreven eisen, het kan niet. Maar nogmaals, de komende jaren hebben wij in het bedrijfsleven gewoon goede mensen nodig. Maar aan wie uh... hebt u behoefte? We hebben, nou, we hebben natuurlijk behoefte aan, uh, aan technici, dat is een behoefte die we al jarenlang hebben. In die richting uh, worden echt nog steeds te weinig leerlingen opgeleid. De zorg is de komende jaren natuurlijk van grote belang, daar verwachten we enorme groei. En zo hebben over het algemeen onze branches, de leden van VNO-NCW en MKB Nederland, vrij goed zicht op waar baanopeningen zitten en waar behoefte is aan vervanging de komende jaren. Ja. En nogmaals, daar moeten we toch betere afspraken over maken. Waarom begint u zelf geen school eigenlijk? Nou, daar zijn wij niet voor. Wij zijn, uh, wij zijn prima om aan te geven wat we nodig hebben. En het onderwijs heeft uh, de talenten en de mogelijkheden om onderwijs goed in te richten. Maar u bent toch ook voor de investeringen in de toekomst? Ja, gezamenlijk dus, dat klopt. Ja, u vindt wel dat er meer samengewerkt moet worden, maar geen eigen school? Nee, zeker geen school. Kijk, er zijn hier en daar natuurlijk bedrijven die opleidingsscholen oprichten. Ja. He, uh, dat, dat is ook prima. Dat doen ze altijd overigens in goede samenwerking met het reguliere onderwijs. Dus daar waar daar mogelijkheden zijn, men dat samen doet, lijkt me dat een prima iets. Maar uiteindelijk zijn wij er niet om onderwijs te geven. Wij zijn er om uh, bedrijven uh, in te richten en goed te laten lopen en, als, en winst te maken. En als tot slot de onderwijswereld dan zegt, u bent er inderdaad om winst te maken, wij zijn er voor het onderwijs, bemoei je met je eigen zaken, dan zegt u... Dan zeg ik, dat is onterecht. Uh, ik bedoel, zo zit het niet in elkaar. Uh, bijvoorbeeld het beroepsonderwijs, dat leidt op, op dat mensen een goede plek kunnen geven, vinden op de arbeidsmarkt. Dus is het noodzakelijk dat ze leren en kennen en kunnen waar, waar behoefte aan is op de arbeidsmarkt. Het is een hele logische alliantie in mijn ogen. Oké, okay, goed. Nou, zal het ooit goedkomen, denkt u? Absoluut. We gaan ervoor. <laughs> Gertrude Visser, ik dank u wel. Graag gedaan.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 wisselen zag je ze aan. Apple trees and buzzing bees, Charlie date Er komt iets raars aan, een raar geluid. Heel donker, zwaar geluid komt eraan. En dat neemt in intensiteit dat toe. Op een gegeven moment ga je denken, dit is een monster. Dit komt eraan, dit monster. En op dat moment schrik je wakker en denk je, oh, het is een goederenpruim. De Betuwe-lijn komt eraan. Deze week in Goedemorgen Nederland. Ja, en dan lig ik... In een draaiboek, althans, ik lig niet in een draaiboek, maar mijn draaiboek mist een pagina. Maar u gaat luisteren naar het laatste deel van de Betuwe Lijn. For generations I have lived here and now they can't sell their houses. So they simply have to stay and, and die. De Betuweroute is onderdeel van een ambitieus Europees goederenvervoersproject. Er komen drie routes vanaf de haven van Rotterdam Europa in. Eén daarvan is op rotterdam genua Zwitserland kan je zeggen is nagenoeg uh, gereed. Daar zijn ze ook nog bezig met het boren van een tunnel die in 2017 in bedrijf komt. En uh, ja, andere landen die, uh, die zijn ook druk aan de slag om uh, die corridors verder te ontwikkelen. De Betuweroute is klaar, zegt een trotse Kees Tommel van Keyrail, de beheerder van de Betuwe route. Ja, wat zo bijzonder is in Nederland aan de Beteroute is dat wij het hebben ingericht, state of the art, met in principe nieuwe technieken. Maar ook gewoon geschikt zeg maar, voor alle vormen van transport. Dus voor gevaarlijke lading, voor kolen, voor ijzerets, ongelijkvloerse kruisingen, dus geen obstakels met uh, wegverkeer. En dat maakt een stukje in Nederland wel heel bijzonder. En als je dat helemaal in Europa wilt doortrekken, dan is een aantal landen gewoon nog werk aan de winkel. You see, we hebben al deze hotels. Er is de Hotel Rhineland, er is de the Kanner. There is the uh, hotel Hirsch, there is the uh, hotel Günther, and they're all empty. zijn allemaal leeg. Yes, I mean we have many, many hotels and uh, they have a lot of capacity, but uh, there's not enough people staying overnight. Een reisje langs de Rijn, de meren af bij Bobpalt. Een halte na Koblenz als je de Rijn afzakt en een halte na de Lorelei ook. Die zingende sirene, die schippers ooit verleiden om zich op de rotsen te pletteren te laten slaan. De Rijn stroomt hier snel en op de hoge rotswand waar hij tussen gedwongen wordt... aan de andere oever van de rivier hier loopt een piepklein treintje. Precies dat beeld van opa's treintafel vroeger. Maar bedriegt want van hieruit mag dat treintje dan nou wel klein lijken. Het geluid dat hij maakt is enorm. Je kunt hem vanaf hier horen, honderden meters ver. Aan de overkant hier hangt een spandoek. Stop me dem, baanwaanzin. Is dat uw werk? Ja. Frank Ros, voorzitter van de vereniging pro Rijntaal en initiatiefnemer van de European Rail Noise Federation. Ja, de straat houdt abrupt op. En nou, nu lopen we eigenlijk langs het spoor. Hè? Ik sta er een meter vanaf. En nu wachten we. Now we wait now we wait de the for the train and and you will hear how the how these uh, iron trails will start singing before the the here it Ja, ik hoor ze nu al zingen inderdaad. Komt hij aan? Hoe vaak komt die trein langs? At night, every three minutes. Between 10 and 6 o'clock in the morning. Every three minutes, you have a train here. Wat is er dan mis met die treinen? Well, the main reason is of course they're very old. They're 30, 40, 50 years old. Oude treinen, zegt Frank Groos. Sommige zelfs uit de tijd van keizer Wilhelm. En de wielen maken heel veel lawaai. Nu rijden er 500 treinen per dag door Bob Holt. Maar als de Tweede Maasvlakte gereed komt, zal dat aantal verdubbelen. Het spoor loopt van Nederland tot Zwitserland vrijwel helemaal door het Rijndal. De echo tussen de berghenningen drijft bewoners tot waanzin. Ze kampen met psychische problemen en een verhoogd aantal hartaanvallen. Waarom investeert Deutsche Bahn niet in nieuwe treinen? Misschien zegt het feit dat de Rijnlanders het spoorbedrijf Deutsche Waan noemen... Al genoeg. Deutsche Bahn is uh, in the freight field. She has, uh, they have to compete with a lot of private. Uh... Vrachtvervoer, zegt Frank Groos, is simpelweg niet lucratief... voor het geprivatiseerde Deutsche Bahn... dat tegenwoordig, net als de NS, concurrerend moet werken. Maar er dreigt wel een groot probleem. Nederland, Zwitserland en Italië zijn bijna klaar... met het aanleggen van de lijn. Duitsland is dat niet. Het is hier maar Duitsland is het speelland van de Betuwe-lijn. Hier splitst de lijn zich in de Noordtak naar Scandinavië, de Oosttak naar Polen en de Zuidtak naar Italië. Maar het hart van de Betuwe-lijn ontbreekt. en we plan En wie je ook spreekt over de Betuwe-lijn, het verhaal komt iedere keer weer terug. De Duitsers zijn niet geïnteresseerd in Rotterdam. Ze willen hun eigen havens Hamburg, Bremen en Rostock ontwikkelen. Daar wordt gebaggerd en gebouwd. En Rotterdam? Daar begint keyrail-directeur Kees Tommel al een klein beetje zenuwachtig te worden. En wij denken al dat we vanaf 2013 daar capaciteitsproblemen gaan krijgen. De signalen zijn niet dat het eerder wordt opgelost, eerder dat het later wordt opgelost laatste deel was dat van de BTO-lijn over de Italianen, de Zwitsers, de Scandidaviers... die allemaal heel druk zijn met de BTO-lijn en de Duitsers doen bitter weinig. Daar ging deze aflevering over. Het draaiboek is weer op orde en dus kan ik u verwijzen naar wat we volgende week gaan doen in dit theater. De wereld stevend af op een voedselcrisis. Voor arme landen heeft dat gewoon hele verstrekkende gevolgen. Wat is de oorzaak? Als de beschikbare landbouwgrond niet snel genoeg stijgt. En wat is de oplossing? Hebben we hebben echt geen oplossing voor het voedselprobleem. Volgende week in Goedemorgen Nederland, de voedselcrisis. Volgende week dus. En tot die tijd zijn vragen en opmerkingen. Welkom op Nederland.nl. Straks alles wat u wilde weten over de Scarface-bende. Eerst nu de van Siska Dresselhuis. Mijn vakantie in Duitsland begon erg ongelukkig. Ik liet mijn leesbril namelijk in de trein liggen. Waardoor die in volle vaart naar Berlin Hauptbahnhof reisde. Terwijl ik zelf in Hannover was uitgestapt. Zonder leesbril zitten is op zekere leeftijd een ramp. Gelukkig had ik nog wel een zonnebril met geslepen glazen bij me. Waardoor ik als een ongevaarlijke poldervariant op de Soprano's. door het leven moest, wilde ik die week nog wat kunnen lezen. Op onze eindbestemming Weimar, een provincieplaats ter grote van Hoorn ging ik op zaterdagmiddag om half zes... tamelijk moedeloos naar de servicebalie van de Deutsche Bahn. Maar daar was zowaar nog een kwieke middelbare dame... die er eens goed voor ging zitten. Ze zette haar leesbril op, zei wel, en ze ging aan de slag. Toen ze wist waar en wanneer ik mijn bril vergeten had... en hoe die eruit zag, ging ze bellen. Na de afdeling gevonden voorwerpen, de Funchtellen, in Berlijn. Ook daar bleek nog iemand aanwezig te zijn. Het was inmiddels zes uur die na enig zoeken de blijde mededeling had dat mijn bril daar was binnengebracht. Hoera! Maandagochtend moest ik dezelfde afdeling bellen... want dan waren de collega's die over de terugzending gingen aanwezig. Die waren er inderdaad op de aangegeven tijd. En nadat ik opnieuw nog wat kenmerken van mijn bril met ze had doorgenomen... waardoor ze met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid konden aannemen... dat het hier mijn exemplaar betrof stelden ze voor de bril naar mijn tijdelijke adres een hotel in Weimar te sturen. Dat zou dan 20 euro kosten die ik bij aankomst kon voldoen. Twee dagen later lag er een keurig pakje voor mij op de hotelbalie. Trilvrij verpakt in hoesje en piepschuim was daar mijn leesbril. Onlangs stond in de krant dat de Deutsche Bahn graag op het Nederlandse spoor wil gaan rijden. Ik zou zeggen, hartelijk welkom in Holland. En wensen ze zich adresal huis nog een prettig vervolg van haar vakantie. Maandagochtend humeur van Henk Westbroek. For Mr. Make it he's got sin me. of the wife and the baby on the way. And he spills are already paid.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 ook met Mr Maker vijf voor half elf dames en heren. De geweldige overval op het uh, gewelddadige overval op het Geldpakhuis in Amsterdam heeft grote belangstelling gewekt in Vlaanderen, want de werkwijze van de criminelen hier doet in Vlaanderen sterk denken aan de zogenaamde Scarface-bende die daar diverse misdaden plegen. Waar ook Zgunes. Goedemorgen. Hey, goedemorgen. U bent journalist en presenteert het VTM-misdaadprogramma Telefact Crimes. Dat uitgebreid aandacht besteedde aan deze Scarface-bende. Wat is nou precies de overeenkomst tussen die overval in Amsterdam... en wat die Scarface-bende in Vlaanderen uh, op zijn een kerk heeft? Kerfstok, ja, moeilijk woord. Ja. Kerfstok heeft. Goedemorgen. Hey. <laughs> <hijen> um, wel, um, een van de... Van de um misdrijven die ze gepleegd hebben uh, was uh, de overval in Rotterdam de meeste van de feiten speelde zich af in, in Vlaanderen in Wallonië rond Brussel en dan uh, sprong uh, Rotterdam er een beetje uit en als je dan kijkt wat er zich in Rotterdam heeft afgespeeld en je vergelijkt dat met, uh, met Amsterdam ja, dan zijn de gelijkenissen heel frappant ja, goed. Er nou, is hier een discussie rond, uh, losgebroken over de aanpak van de politie... en met de vraag waarom we ze niet konden bijhouden, zal ik maar zeggen... en waarom we eigenlijk geen helikopters hebben ingezet. Doen jullie dat daar beter? Eigenlijk niet, als je kijkt hoe, die, hoe professioneel uh, die bende te werk gaat, de zware wapens die ze bij zich hebben. Er is uh, geschoten op de politie, uh, niet zomaar in de lucht, maar echt uh, uh, geschoten om, om te raken. Uh, ook tijdens de achtervolging uh, zijn ze bedreigd. Kijk, op dat ogenblik uh, denk ik dat de politie ook geen risico genomen heeft. Uh, en al bij al is er eigenlijk nog niemand uh, gewond geraakt bij die, uh, bij die overval. Nou, uh, is het zo dat u dacht aan uh, deze Scarface-bende um, uh, vanwege het gebruik van auto's, namelijk die Audi RS6? Want dat is een auto die ze veel wilden gebruiken, begrijp ik. Wel, um, de bende gebruikt uh, um, in Vlaanderen vooral een, een BMW M5. Ja. Uh, die dat is zo'n BMW-pootjes, hè? Ja, ja. Dus, uh, het is een wagen die... Uh, uh, eigenlijk een exclusieve wagen, uh, ook een hele snelle wagen... Het enige nadeel van die wagen is dat die echt benzine zuipt. Dus uh, ze moeten geregeld gaan tanken. En de ene keer betalen ze, en de andere keer betalen ze niet. En nu, in elk geval, uh, via de tankstations en de bewakingscamera's... ...heeft men zo die wagen meermaals uh, zien opduiken. En uh, heeft men ook eigenlijk een signalement van, uh, van enkele van de daders. En zo heb je ook die, uh, de, de Tony Montana van de bende... Uh, waar, ...waar dan uiteindelijk de naam vandaan komt, de Scarface-bende. Uh, een, een, een man die dan niets vermoedend uh, Netjes betaald aan de kassa, uh, zelfs zijn wisselgeld gaat terughalen en zo gefilmd wordt. Terwijl hij wel uh, op dat ogenblik uh, gelinkt wordt aan die wagen. Want hij stapt uit een wagen die gebruikt is bij een hele race om overvallen. En zo hebben ze hem uh, dus kunnen ja, uh, identificeren. Identificeren niet, maar hebben ze toch wel een, een, een, het gezicht van de, van de man. En wat zijn nou jullie lessen voor ons? De lessen is dat deze bende, uh, en daar waarschuwt de politie al een hele tijd voor, deze bende is echt heel gevaarlijk, heel professioneel, uh, zwaar bewapend. Uh, moet je echt mee opletten. Ik denk... Uh die, die, die, die waarschuwing had de Nederlandse politie wel al kunnen hebben... na wat er zich in Rotterdam had afgespeeld. Maar ik weet niet hoe, in hoeverre dat de uitwisseling van informatie... tussen Belgische en Nederlandse politie gebeurt. Maar uh, de politie had kunnen weten dat dit uh, zeer, zeer gevaarlijke criminelen zijn. Ja, uh, nou ja, de kritiek hier is dat ze daar klaarblijkelijk onvoldoende op waren voorbereid. Dat ze het leger hadden moeten inzetten. Dat ze arrestatieteams ten bij moeten houden. Uh, is dat nou iets wat jullie ook doen daar met nee, het over deze bende? dat vind ik... Dat vind, ik, dat vind ik onzin hoor. Uh, je bent, kijk, uh, tegen een gangster die, die oorlogswapens bij zich heeft, uh, daar ben je echt niet tegen opgewassen. Uh, enkele maanden geleden is er in België een, uh, een, een proces geweest. Uh, waarbij uh, gangsters uh, een, een wagen hebben gestolen s'nachts en, en een politiepatrouille die daar arriveerde is dan meteen onder vuur genomen door uh, die gangsters met een Kalashnikov en één agent uh, heeft daarbij het leven gelaten en toen uh, was ook de conclusie van kijk, uh, daar zijn we machteloos tegenover je kunt er weinig tegen je, doen. Met je dienstpistool tegenover iemand met ja. een uh, automatisch wapen. Ja, daar kan je niks mee aanvangen. Goed, de gelijkenissen zijn er dus. Uh, voor wat betreft die overvallen Nederland en deze Scarface-bende in Vlaanderen... die daar heel wat op zijn kerfstok heeft. <laughs> Ik dank u wel, Farouk Eskunnis. Okay. Ja, graag gedaan. Het is uh, bijna half elf, dames en heren. Uh, Einde van deze uitzending. Ik verwijs u nog even naar, naar onze website, kro.nl. U kent hem inmiddels. en uh, de volgende spreker op deze zender kent u ook. Prem Radekijsjoen, Goedemorgen, Prem. <laughs> Goedemorgen. Sven Kokkelman. Nou, als het goed is luisteraars, gaat u iemand anders veel meer horen. En dat is professor Jan Lucassen. Uh, uh, voor de vaste luisteraars, u hebt zijn broer al over de telefoon gehoord. Die was ontzettend leuk, maar hij heeft beloofd dat hij leuker zal zijn dan zijn broer. Want we gaan het hebben over vandaag is 1 juli, de afschaffing van de slavernij. En er is nu een slavernijmonument in Amsterdam en we vieren het en er zijn excuses aangeboden. Maar 30 jaar geleden was dat ondenkbaar omdat er anders naar de geschiedenis werd gekeken. En waar ik graag met u over wil praten is hoe, kijkt men, hoe verandert de geschiedenis? Hoe komt het dat de blik op de geschiedenis verandert? Hoe komt het dat iets wat vroeger fout was nu goed is? Of iets wat vroeger goed was nu fout is? Daar gaan we over praten en dat gaan we allemaal doen nadat hij met zijn sonore stemgeluid gaat vertellen dat die vieze vuilak van een uh, Dominique Strooskaan weer met omkoeping waarschijnlijk de dans gaat ontspringen. Hier is het laatste nieuws met onze aller Jan van der Putten. Radio 1, het NOS Journaal. De mogelijke wending in de rechtszaak tegen Dominique strauss kahn heeft geleid tot speculaties over zijn terugkeer in de Franse politiek. Verschillende prominenten binnen de Socialistische Partij... hebben de hoop uitgesproken dat strauss kahn de oppositiepartij kan helpen... in de strijd om het presidentschap. In Marokko is vandaag een referendum over herziening van de grondwet. De vraag is of het parlement en de regering... meer macht moeten krijgen dan koning Mohammed. Marokkanen die in het buitenland wonen... mogen ook meedoen aan de stemming. De voorzitter van de Raad voor Cultuur stapt op, Els Swaap. Ze doet dat uit protest tegen de bezuiniging... van 200 miljoen van staatssecretaris Zeilstra. De raad had advies gegeven over de bezuinigingen... maar dat legde Zeilstra naast zich neer. En vanaf vandaag gelden nieuwe normen... voor het gebruik van antibiotica in de veehouderij. De pas opgerichte autoriteit Diergeneesmiddelen... wil het gebruik van antibiotica in twee jaar halveren. De bedoeling is te voorkomen dat bacteriën resistent worden. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Dit is Radio 1, NTR. Remtime, remradication. Vandaag is er in de hoofdstad van Nederland, Amsterdam, een grote herdenking van de afschaffing van de slavernij. Op dit moment loopt er een hele grote groep mensen in de Biggie Spiekerie. Dat is een grote optocht van het stadhuis naar het Oosterpark... waar een beeld staat dat herinnert aan het slavernijverleden van Nederland. De regering heeft excuses aangeboden voor het Nederlandse slavernijverleden. 30 jaar geleden zou dit onmogelijk zijn geweest. In onze geschiedboekjes stond er toch niets over dit foute verleden. Wie schrijft de geschiedenis? Hoe komt ze tot stand? Waarom wordt de ene persoon Michiel de Ruiter als held neergezet... en de andere als een ordinaire piraat? Wanneer worden de politionele acties in Indonesië een vuile bezettingsoorlog? En hoe beïnvloedt de normale burger de geschiedenis? Dat probeer ik vandaag te onderzoeken. U kunt mij helpen. Welk onderwerp waarvan... U denkt dat in de afgelopen, laat zeggen, 30 jaar is gebeurd... denkt u dat over 100 jaar in de geschiedenis zal komen te staan... als iets waar we ons voor moeten schamen. Dus wat denkt u dat de afgelopen 30 jaar gebeurd is... dat u zegt, nou Prim, over 100 jaar zullen we ons daar echt voor schamen. En dan ook waarom. Bel me op 0800-1121, mail naar primtime -at en de tweets kunnen naar hashtag PrimTime Radio 1. Welkom bij PrimTime. Luisteraars, we staan in Amsterdam in het Oosterpark, u mag langskomen, de voorbereidingen worden getroffen voor het grote Kitty Cotty Festival hier, een gezellig podium vanavond 3 Turt World op en ik moet dit zeggen, want dat ik hier zit en dit programma kan maken ben ik te verschuldigd aan Jeroen Jorda, uh, mijn hoofdredacteur van de Herkansing, want we waren gisteravond op Vlieland waar het ontzettend gezellig was en ik kon vanochtend bijna mijn bed niet uitkomen en dan waren we er niet geweest en had ik dus niet kunnen vragen aan Jan Lucassen de hoogleraar die het prachtig boek winnaars en verliezers heeft geschreven. Wie bepaalt wat geschiedenis is? Dat is, uh, uh, dat is moeilijk te zeggen. Uh, je kunt hoogstens zeggen dat er een tendens is in leerboekjes... Uh, lagere schoolboekjes. Ja, maar wie bepaalt wat in het boekje komt te staan? Uh, dat bepalen, ja, uiteraard de, de, de mensen die de boeken schrijven... de mensen die de boeken uitkiezen. Maar er is zoiets als een algemene consensus over wat wij denken over onszelf. Oké, okay, vandaag is 1 juli. De slaven, we hebben... Uh, de, de, de, uw blanke voorouders, de bijna niet... Uh, die zaten toen lekker in India te chillen... die hebben uh, slaven verhandeld... zoals ze nu koeien en varkens verhandelen. Dat was toen normaal. Uh, wanneer besloot iemand dat het fout was? Dat is uh, in de jaren 60... nee, bedoel op zich is het in 1863 afgeschaft natuurlijk. Ja. Maar in de jaren 1960 pas... is er een soort omslag gekomen... in de uh, manieren waarop Nederlanders naar de, hun eigen geschiedenis keken. En is er een grote schaamte gekomen over... Niet alleen over dit onderwerp, maar eigenlijk nog meer. En daar begon het mee over de, uh, wat de Joden is overkomen in de Tweede Wereldoorlog. Uh, over Indië, de pollutionele acties. En je zou kunnen zeggen in dat kielzog. ietsje later, met name na de onafhankelijkheid van Suriname. En als Surinamers naar Nederland komen, komt zeg maar, uh, ook de, het Nederlands slavernijverleden komt in aanmerking voor schaamte. Ja. Oké, okay, en dus dan krijg je de, de recente ontwikkelingen, dat er mensen, dat er mensen van afro surinaamse afkomst zijn. Helpt het ook dat we anders zijn gaan denken over negers, dat het vroeger inferiore mensen waren? En nu zijn het mensen gelijk aan ons? Ja, zeker. Ik denk ook weer in de jaren zestig dat de burgerrechtenbeweging in Amerika de moord op Martin Luther King... Wat, wat zeg maar in de huiskamers kwam. Dus de impact van tv was geweldig groot. Maar het, het hangt dus allemaal samen met. Ik zal zeggen, schaamte over het uitmoorden van de Joden. Schaamte over wat er in Indië is gebeurd. Dat is een, een thema wat van links naar rechts in Nederland opkomt in de jaren 60 en dan ook langzamerhand het geschiedenisonderwijs gaat beïnvloeden. Oké, okay, luisteraars, dan gaan we nu kijken wat is dus nu gebeurd... waarvan we zeggen het is goed en waar de schaamte van gaat overwinnen. Ik ben heel benieuwd waar u allemaal mee komt... en dan gaan we alles checken met, prof, met uh, professor Jan Lucassen. 0800-1121, mail naar primtime.ntr.nl... en het tweets kunnen naar hashtag Primtime Radio 1. Luisteraars, uh, ik was op Frieland dus ik heb heel weinig bemoeid met wat er gebeurt. Maar wat er aan de hand is, dit is niet. de dood is verschrikkelijk. Een lied uit Malawi en dat van de Rien en Barbara dat toepasselijk was... op de dag van de afschaffing van de slavernij. Ik weet nu al dat ik me ga schamen voor het feit dat ik met Rien en Barbara heb samengewerkt. Professor Jan Lucassen, um, de, de totstandkoming van de geschiedenis... Hè? Um, je, je, je hebt een paar mensen die schrijven een boekje en that's it... Um, um, ...in de tijd uh, dat zeg maar, de Nederlandse geschiedenis tot stand gekomen is... is dat, uh, ...gaat het natuurlijk een aantal, om een heel klein aantal mensen die de boeken schrijven. Het zijn ja. in, aanvankelijk natuurlijk ook een klein aantal mensen die de boeken lezen. Maar met de opstand tegen Spanje, zeg maar... ...dan komt er zoiets als nationale trots. Ja. He? Het lukt... Een Klein landje tegen de machtigste koning van de wereld vecht zich onafhankelijk. En dat is zeg maar het begin van onze vaderlandse geschiedenis. Maar de geschiedenis wordt toch geschreven door zeg maar de overwinnaars. Want zeg maar als je vanuit de ogen van bijvoorbeeld Brassianen... vinden Nederlanders echt vieze vuile zeerovers, piraten. Maar wij vinden diezelfde piraten vrijheidstrijders... Michiel de Ruiter, Abraham Krijnsen... Nou ja, het, uh, uh, in de Nederlandse geschiedschrijving is er zeg maar... naast die opstand komt dan natuurlijk het koloniale verleden. Hè? Ja. De VOC, de WIC. En uh, nou ja, het feit dat we daar uh, zo ontzettend veel geld aan hebben verdiend. Ja. Uh, en dat weer, dat hele kleine landje, dat hele grote koloniale rijk had. Dat is zeg maar de tweede laag die in die nationale geschiedschrijving komt. Maar dan zit er dus ergens een mannetje, die heeft gestudeerd geschiedenis. Die zit op zo'n zolderkamer, die schrijft. En wat dat mannetje schrijft, is 200 jaar later onze collectieve geschiedenis. Nee Ja, maar dat mannetje is uh, dat schrijft natuurlijk datgene op waarvan, het, waarvan hij... Het is meestal een hij natuurlijk. Denkt ja. dat het gelezen wordt. En je, je moet ook betaald worden voor het, uh, het schrijven. Ja. Het is natuurlijk niet uh, zomaar dat iemand dat uh, zomaar doet. Uh, maar je hebt inderdaad een paar grote geschiedschrijvers in de 17e eeuw die bij wijze van spreken komen bovendrijven, En dat is dat, zeg maar, dat epische gevecht tegen de Spanjaarden van dat hele kleine volk. Ja. En dat dan dus ook nog die kolonie heeft. En dan in de 19e eeuw kun je zeggen, dan gaan natuurlijk veel meer kinderen naar school. Later komt de schoolplicht. Dan krijg je dus echt nationaal onderwijs. Ja. En dan met zo'n frustratie over het, het verliezen van België wordt natuurlijk die Nederlandse nationale geschiedenis steeds meer aangezet. Maar we moeten niet vergeten dat er eigenlijk tot eh, ik zou zeggen het het 50 jaar geleden niet één nationaal geschiedenisbeeld bestond. Nee, Van Nederland de... was het natuurlijk ja. helemaal verdeeld. Ja. De katholieken dachten er echt anders over ja. dan de protestanten of de Calvinisten zeg ja. maar. Dus er waren, maar goed, de grondtoon, het hele kleine landje wat het heel bijzonder heeft gedaan, die was wel gemeenschappelijk voor, voor beide. Okay. We hebben aan de telefoon meneer De Jong op lijn 2 begrijp ik uh, Paul. Uh, goedemorgen meneer De Jong. Goedemorgen, Jarreld de Jong Amersfoort. Goedemorgen, Prima, is in Amsterdam. Hoi, ik ben in Suriname geweest in dienst, 1967-68. Ja. Ik heb daar een doek gekocht, 100 jaar Brocco-Katy slavernijafschaffing. Ja. En ik vond het een schande dat Nederlandse dingen gedaan heeft. Dat ja. is echt verschrikkelijk schande. Dat had nooit mogen gebeuren. En maar wat denkt u dat, u dat we nu bijvoorbeeld schande over zullen spreken, wat de afgelopen 30 jaar gebeurd is? Dertig jaar. Ja, ik weet niet of dat bewust niet gedaan is, maar ik heb het op school geleerd dat dat gebeurd is vroeger. Okay. wat grappig dat u dat zegt, meneer de Jong... want ik heb hier, ja. uh, professor Lucas, een mail van Bormobiel... en die zegt, ja. ik vind het een beetje onzin om zo'n ophef te maken... over de slavernij uit de Gouden Eeuw. Slavernij was ja. er al bij de Romeinen rond het begin van de jaartelling... en de grootste buit voor vikingen waren Noord-Europese slaven... voor islamitisch Noord-Afrika. Ik eis ja, toch dat ook geen excuses hoort. van Italië, Scandinavië of Marokko. Je kunt de moraal uit het verleden niet landen de lat van de huidige moraal leggen. Dat zegt meneer de Jong, wat is daarop dan uw reactie... Dat Zegt In de Bijbel waren de Joden toch ook al slaven van de, van de ja. Egyptenaren. Ja. Inderdaad. Dat is altijd... Mensen wat elkaar misbruikt voor okay. geld. Hartstikke bedankt voor het bellen, meneer De Jong. Professor Lucassen, uh, uh, je kan het niet langs de lat van de huidige moraal leggen. Natuurlijk kun je dat wel doen, maar er is een groter probleem, denk ik, als je over geschiedenis denkt. Schaamte, daar staat trots tegenover, ja? ja? Dus je kunt de hele geschiedenis verdelen in trots en schaamte. Maar in feite, wat je dan doet, is dat je je ofwel identificeert met voorouders of mensen die je beschouwt als voorouders die het goed hebben gedaan of die het fout hebben gedaan. Ik vind dat je op een heel andere manier naar geschiedenis moet kijken. Je moet uit geschiedenis leren, ja? En je moet kijken onder welke omstandigheden hebben mensen een grotere kans om zich te misdragen... en onder welke omstandigheden hebben ze minder grote kans om zich te misdragen. En dus, ik zou maar zeggen, als je trots bent op het Nederlandse verleden... dan, dan zou je je ook moeten schamen. Maar dat is natuurlijk een andere mogelijkheid. Dus je zegt, luister eens hier, dat op die manier wil ik niet naar de geschiedenis kijken. De geschiedenis is een machtig vat aan, aan ervaringen... Waaruit, waaruit je kunt leren... Uh, nou, wat ik zeg, omstandigheden waaronder dingen gebeuren. Oké, okay. we gaan naar mevrouw Adam, of meneer Adam. Goedemorgen, meneer Adam. Waar gaan we ons voor schamen laten? Ja, goedemorgen. Uh, ik vind dat we moeten schamen voor de oorlog, voor de oorlog in Irak. Waarom? Waardoor, Waarom? Uh, duizenden, misschien miljoenen mensen zijn omgekomen en er komen nog maar, steeds Maar denk je dat, dat we, maar meneer Adam, ik zal het meteen vragen. Ja. Uh, want professor, oorlogen, daar worden we niet schamen ons niet voor. Die gaan we veel nuchterder, want de oorlog in Vietnam wordt vrij beschreven nu. Nee, nee, dat is iets anders. Nee, wat uh, deze beller zegt, dat is dat een oorlog... die is in onze tijd plaatsgevonden, ja. in de tijd dat wij stemden. En ja. ik denk dat je individueel kunt denken... heb ik toen voor een partij gestemd die met deze oorlog instemde... dan kun je je daar persoonlijk voor schamen. Natuurlijk kun je je daarvoor schamen. Het is iets anders of je je nog kunt schamen of moet schamen... wat je vader, je grootvader, je overgrootvader heeft gedaan. Maar wat het in gedaan. de geschiedenis... hoe denkt u dat over 100 jaar naar de oorlog in Irak gaan kijken... Gewoon een incidentje toch waar je even fout dictator hebt weggeschoten voor wat veilig olie stellen. Ik denk uh, uh, heel persoonlijk, maar uh, dat is toekomstkijkerij en dat is niet mijn vak nou, nee, maar, nou, Ik zal u een voorbeeld geven, de politionele acties. Dat was gewoon een vieze vuile bezettingsoorlog. Dat noemen we met een mooi woord politionele acties. Je ziet de afgelopen jaren een kentering Zeker. dat er wordt gezegd. Wanneer zal het gewoon in de geschiedenisboeken zetten dat wat in Nederland de Indonesië heeft gedaan vergelijkbaar is met wat Amerika Vietnam of Irak heeft gedaan? Uh, ik denk dat je dat nu al uh, in de geschiedenisboeken kunt vinden. Hè? Die omslag, uh, die is uh, sinds het uh, beroemde interview met Huttinke 67... Die is, die is wel aangekomen. Hè? Dus oh, ik geloof niet dat dat nog een probleem is. Nee, het is, uh, je hebt eigenlijk... We hebben het nu over die omslag in de jaren 60. Maar je hebt nu, nu weer een nieuwe omslag in, de geschiedenis, in het debat over geschiedenis. Hè, dat we weer wel trots moeten zijn. Ja. Denk maar aan de partij Trots op Nederland. Nee, ja. Hè? Ja. En dat begint eigenlijk met. Denk ik heel de sterk. De VOC-mentaliteit van Balken en de... Precies, maar ja. het, het begint heel sterk. Fortuin heeft dat volgens mij neergezet. In, in, zoals wij in ons boek ook hebben laten zien. Ja, het fantastische boek Winnaars en Verliezers. nu te verkrijgen bij de betere boekhandels. Ja. <laughs> dankjewel. <laughs> maar zoals we hebben laten zien. in 96, 97 gaat Fortuin. die maakt een stap. Die, die maakt zich zeg maar, zorgen over de islam. en daar is hij ja. er heel negatief over. en hij zegt. En wat wij moeten doen, wij moeten trots zijn op Nederland en op de Nederlandse geschiedenis. En dat heeft zeg maar, ja, een nieuw debat geopend, waarin eh, natuurlijk ook van een heel andere hoek het idee van een nationaal, eh, nationaal historisch museum, het idee van een kaal En dan gaat onze schaamte weer weg. Al zijn um, schaamte over het verleden, die, die vervangen we zeggen nee, kijk ook naar het goede ervan. De, dat hoeft niet, je, dat kun je op allerlei manieren opvatten, maar eh, eh, eh, eh, een aantal extremere eh, eh, politieke opvattingen, daar heb je dat natuurlijk. Dan wordt er ja. gezegd van geen schaamte, maar wel trots. En dat zeg ik dus, dat is fout. Je kunt niet het een hebben en, en, het en ander, niet het andere. Nee. Dan hoort het bij elkaar, maar je kunt daar aan ontsnappen door op een andere manier dat tegenaan te kijken. Dat is waar. Meneer Aden, dank u wel voor de bellen. Mevrouw Roesink, goedemorgen. Goedemorgen. Um, ik vond het een hele mooie vraag. Waar schamen we ons over 100 jaar voor? Ja. Nou, ik kan lijsten bedenken waar ik trots op ben en waar we ons denk ik en ik ook over schamen. Maar de eerste die boven kwam was uh, hoe we uh, omgaan uh, met de dieren in de bio-industrie. Ik denk dat de dieren in de bio-industrie uh, uh, ja, erg veel lijden. Mevrouw Roesink. En, als ik kijk, ja? weet u dat dieren de leukste tijd uit de geschiedenis hebben? Vroeger schopten we honden, trapten we dingen. Ja. Nu kan je het al niet meer. Je kan liever leven als hond in Nederland dan als zwerver. Ik bedoel, uh, uh, uh, de, de dieren, dieren uh, als u in de geschiedenis kijkt. Ja. Gingen we voor, uh, 40 jaar geleden uh, maakten we voor een film, niet een paard gewoon doodgaan. Dat doen we niet nou, meer. Ik, ik zeg niet dat het vroeger beter was, dat is een andere vraag. Ja. We hebben een evolutie, we ontwikkelen ons en ja. er zijn dingen die misschien uh, nu erger zijn dan vroeger en andersom... maar waar ik me over honderd jaar voor, voor schaam... of we ons voor kunnen schamen... over hoe we op dit moment, anno 2011, met dieren omgaan... dan denk ik dat we te veel vragen van dieren in, in, in de zin van offeren. Ik denk dat dieren... Ja, of collectief ja. bewustzijn misschien best wel uh, zich er voor een deel willen offeren aan ons. Mevrouw Roosje, blijft u Van de de de vijf, de nee, de want vijf, ik ga professor Lucas... E, blijft u, want u iets aan wat, wat me, Professor Lucas, dit is een mooi voorbeeld. Ja, ik ben totaal niet van de dierenrechten, ik vind trapse schopen, ze maak ze dood. Onverdoofd interesseert me niet. Maar er is een debat nu in Nederland gaande. Als, zeg maar, de dierenliefhebbers de, het uh, uh, de, de, de, de, de, de debat winnen dan zal de geschiedenis anders geschreven worden... dan wanneer rechtse, onbehouden, idioten als ik dat debat willen. Toch? Nou ja, de, de geschiedenis zal in ieder geval uh, deze, deze discussie beschrijven... en zal uh, beschrijven uh, wat de uitkomst was. En uh, uh, nou ja, wat, uh, de, de historische vergelijking die u maakt... van vroeger slechte behandeling nu... Ik denk dat dat in zijn algemeenheid juist is. Er is natuurlijk één belangrijk element erbij eh, gekomen, ook weer vanaf het midden van de, van de vorige eeuw. Dat is die hele grote bio-industrie. Ja. En dat was natuurlijk een element wat je daarvoor niet had. Ja. En uh, nou ja, waar het nu dan uh, uh, uh, net deze week in het parlement over is gegaan. Dat, is, uh, nou ja, dat gaat dus over dat onverdoofd slachten. Uh, dat is één. Maar, Want uh, wat Paul, Paul, wat grappig dat ik zegt, kreeg ik een tweet van Paul. Zou ik nog meemaken dat het Duitse verbod op ritueelslachten in uh, 1940 weer wordt ingevoerd? Dat had ik niet gedacht. Gelukkig wordt het begeleid door Wilhelmus gezingende allochtonen en een verplicht van Nederlandstalige muziek op de radio. Hola, <lacht> die idee. <lacht> maar me, mevrouw Roesink. Um, ja. uh, uh, uh, u bent wel met me eens dat de winnaars de geschiedenis schrijven? Uh, dat is een goede vraag. Schrijven de winnaars altijd de geschiedenis? Nou, dat, dat zou best kunnen. Dat weet ik niet 100% zeker. Maar dat zou best gunnen, kunnen. Maar dat zijn vragen waar ik altijd langer over na moet denken... ...als één okay. impulsief antwoord. Ik, ik wil u in elk geval bedanken, want het punt dat u heeft gebracht... ...heeft, heeft dat weer uh, aan de aandacht gebracht. Hartstikke bedankt voor het bellen. We gaan naar Jeffrey. Goedemorgen, Jeffrey. Ja, goedendag. Ik ben helemaal totaal niet eens met de professor. Waarom? Kijk, die professor die sleep, snijdt natuurlijk in zijn eigen vlees en die, en die verdedigt natuurlijk, want... Maar wa wa wa wa sorry die... Javie, nee. ben je niet eens met de professor? Nou ja, omdat... Om, om, nee, dat, op welk uh, punt? Um, omdat het verdoezeld wordt. Wat Kijk, wordt verdoezeld? de politie, de politie en actie wat u zegt, ja? dat er in 76 daar, daar al zeg maar over gesproken is. Dat is inderdaad over gesproken. Maar het is niet uh, zeg maar in de geschiedenisboekjes gezet dat het inderdaad... Oorlogsmisdaden zijn. Dat wordt allemaal okay. gedoezeld tot de dag van vandaag. Dus jij wil, uh, vindt. Jeffrey, hoe oud ben je? Nee, wacht, even, wacht even, wacht even. Jeffrey, wacht even, hoe wacht even, oud dan. ben je? Ik ben uh, oud genoeg om. om nee, hoe om, oud ben je, Jeffrey? Gewoon even je leeftijd. Hoe oud ben je? Ik ben van 53. Ik ben in Indonesië geboren. Ja. En uh, uh, als je hoort dat premier Rutte aflopen. bij de Veteranendag. dat hij dank aan alle veteranen. naar de, naar de Tweede Wereldoorlog. die met de vredesmissie hebben gediend. Uh. Welke vredesmissie? What professor working? Professor Lucas dat laatste, daar kan ik het alleen maar helemaal mee eens zijn. Wat ik zei, is dat in de geschiedenisboekjes doorgedrongen is... dat uh, uh, Nederland zich misdragen heeft bij de decolonisatie van Nederlands-Indië. Ik zeg niet dat het in het algemeen is doorgedrongen. En wat het laatste punt van u betreft, ik ben het er helemaal mee eens. Dat is natuurlijk, op, de, op dat soort momenten wordt er helemaal niets over gezegd. Nee, maar dat moet. Oké, okay, Jeffrey, hartstikke bedankt voor het bellen. Professor Lucassen, we hebben gewoon. Kijk, vroeger... ...waren er een paar mensen die geschiedenis schreven... ...mensen die een krant hadden, die hadden de krant... Had, ...want dat wordt de bron in de geschiedenis, het wordt de archiefbron... ...je had mensen die boeken schreven, als je geluk had kon je wat notulen van mensen vinden... ...met dat, de komst van internet schrijft iedereen zijn beeld op de geschiedenis... ...als ik iets zeg in de uitzending, dan gaat er een of andere blogger weer schrijven... ...die schrijft wat ik heb gezegd en die analyseert en die luistert verkeerd... ...dus je kan op één gebeurtenis heb je nu... Honderdduizend keer meer bronnen dan je ooit had. Wordt het moeilijk voor toekomstige geschiedenisschrijvers. doordat er zoveel bronnen zijn? Ja, dat denk ik zeker. Het gaat natuurlijk altijd weer om de selectie. En uh, uh, soms wordt er gezegd. inderdaad. Nou, middeleeuwsgeschiedenis, dat is niet waar. Maar het wordt wel eens ja. gezegd. is natuurlijk makkelijk, want er zijn heel, er zijn heel weinig bronnen. Ja. Hè? Maar uh, uh, ik benijd inderdaad de historicus van later niet. Uh, uh, die voor het probleem staat van, hoe ga ik het selecteren? En dat is natuurlijk een manier om te selecteren. Je kunt natuurlijk zeggen van, nou goed, ik pak een fatsoenlijke krant... en dan komt er bovendrijven ja, wat allerbelangrijkste dat, dat, dat, is. Ja, dus maar de zogenaamde volkskrant lijkt een fatsoenlijke krant. Maar dat is zo'n foute krant met foute mensen die aan geschiedvervalsing doet. Dus dan denk je later ook, dat is een foute bron. Dus je, we weten al dat, dus ook in die bronnen... kan ik, ieder criticus, als er iets geschreven wordt... kan ik tegen, over 100 jaar zeggen, ja, wat heeft u genomen? Wat ja, is, is selectie? Begin je ja, ja. al een probleem te krijgen? Maar daarom is geschiedenis ook een moeilijk. Just it, let's just lay here, let's just lay here, cause we feel so alive. Let's turn the minutes into hours. Let's turn today into a song. Annie. Annie, sorry, ja. uh, sorry, ik ben even van slag omdat ik niet weet hoe lang we ja, ja. uit de uitzending waren en zo. Uh, uh, uh, niet zo oh, niet zo lang. Oké, okay, mevrouw Annie, ja. ga, gaat u gaan. Ja, ik denk dat we over 30 jaar doodgaan over de bouw van de muren in Israël. Aha. Goed punt. Uh, prof... Het is natuurlijk te gek voor woorden dat je in deze tijd nog muren gaat neerzetten om mensen buiten het slechts binnen te houden. Professor Lucas in het Midden-Oosten, ik probeer al jaren objectieve boeken te vinden. Uh, erover. Er zijn echt of heel pro-Israël of heel anti-Israël. Er is geen tussenweld. En het is belachelijk dat mensen zo met elkaar omgaan. Oh, wacht even, mevrouw Annick, houdt u even aan. We zijn, oh, we zijn weer, oké, okay. luisteraars, één voor de duidelijkheid. We vallen steeds weg en we komen erin. Ik weet niet of het iedere vrijdag opzettend een sabotage is van iemand. Maar we vallen soms weg en zij erin. Mevrouw Annick stelde de vraag over de muur in Israël. En mijn vraag aan professor Lucas was, Israël is nog zo'n land waar je geen goede objectieve geschiedenis kan vinden sinds de stad van de staat Israël. Hè? Iedereen schrijft heel erg vanuit een partijdige visie. Uh, nou nee, ik denk niet dat, dat iedereen uit een hele partij de schrijft ik, uh, op dat punt ben ik volstrekt een specialist maar uh, er zijn uh, uh, genoeg evenwichtige boeken daarover te vinden, het probleem is denk, evenwichtig in de zin van dat de historic kan zeggen, nou die schrijver heeft zeg maar de relevante bronnen gezien en komt tot, tot een evenwicht, het probleem is natuurlijk dat uh, uh, uh, welk boek er ook geschreven wordt dat er uh, de de lezers zich heel gauw in twee partijen verdelen... die het wel of niet goed vinden. Hè? Ja. Dus, met andere woorden, je hebt uh, uh, in, in, in dit geval... Uh, komt, wordt er veel minder gemakkelijk een, uh, een uh, communisch op bereikt dan uh, als het gaat over een, de zevenjarige oorlog of zo. Ja, mevrouw Annie, hartstikke bedankt. Ik heb nu nog een paar. Leon zegt, ik schaam me nu al voor de partij voor de dieren. Renko, Remco zegt, we zullen ons schamen over verkwisting van water en voedsel. Over consumptie. Ik kan nu herinneren dat het echt buitenprofessioneel is wat ik doe... maar ik verander mijn gedrag niet. Verbaak, over 100 jaar schamen we ons voor de verruwing van het politieke debat... dat uiteindelijk ons de vrijheid zal kosten. Is dat wel zo? Nou, ik schaam het er in ieder geval nu over. <laughs> en ik, en, maar omdat ik daar natuurlijk nu deel van uitmaak. Ja? Okay. Ik vind, maar Net... uh, of dat over honderd jaar gebeurt, we zullen het horen. Dank u wel, professor Lucas. En dit was weer de laatste uitzending van de week. Iedereen die heeft gemaakt, meegedaan, ontzettend bedankt. En natuurlijk u de luisteraars. Waar zouden we zijn zonder u? <middels> Dit programma is mogelijk gemaakt door de Nederlandse belastingbetalers en de stergelden, de financiers van de publieke omroep. Hey. Redactie Anouk Tulne, Rien Aarts en Soleima El Ghal. Die productie Momo Sarou en Hans Twint. Transport, logistiek en techniek Paul Rijman. Eindredactie RG Barbara van der Klis. Hierna komt Jan van de Putten en Felix Beuters met de gids.fm. Primetime is het NTR-programma. De NTR brengt cultuur iedere dag. Luisteraars, winnaars en verliezers van de broer Lucassen. Lees het echt. Fantastisch boek. En bedankt professor Lucassen. Ik doe groet aan iedereen in Vlieland. Bedankt voor de mooie donderdagavond. En luisteraars, geniet van het weekende. Tot maandag. Shalom. Dag laga lo ke tumhara beqarar hu kis Jij wilde, so ge tum kaise ho ke mujhse judaa hat jaayegi deeware sun ke meri sadaa na hoga tumhe mere liye